Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Er zijn nog geen signalen dat Rusland stopt met het importeren van bloemen uit Nederland. Gisteravond kwamen er berichten naar buiten dat Rusland dat van plan was, omdat Nederlandse bloemen vol zouden zitten met beestjes. De echte reden zou de aankondiging zijn dat Nederland een tribunaal wil om de ramp met vlucht MH17 te onderzoeken. De Russen willen dat niet. Het ministerie van Economische Zaken heeft geen berichten gekregen over een importstop. En ook de vereniging van groothandelaren in bloemkwekerijproducten weet nog van niets. In het centrum van Oslo zijn de slachtoffers herdacht van de aanslagen van Anders Breivik. Bij het regeringsgebouw waar een bom vier jaar geleden aan vier mensen het leven kostte, werd een minuut stilte gehouden. Daarna werd een krans gelegd. De Noorse premier Solberg hield een toespraak waarin ze sprak van een zwarte dag in de geschiedenis van haar land. Na de bomaanslag in Oslo ging Bruyvik naar het eiland Utoya... waar hij bijna 70 jongeren doodschoot. Op het eiland is later vandaag ook een herdenkingsbijeenkomst. Dagelijks betalen tientallen NS-reizigers ten onrechte een paar euro extra... als ze bij het overstappen door de in- en uitcheckpoortjes moeten. Dat ontdekte reizigersorganisatie Rover na een klacht van een reiziger. Het probleem doet zich voor als mensen op een station... via de poortjes naar een ander perron moeten... De NS rekent dan ten onrechte 2,20 euro extra. Het probleem zou vooral spelen op station Hilversum. Rovers schat dat het zo'n 50 mensen per dag treft. Op korte termijn kan het probleem niet worden opgelost. Gedupeerden kunnen bij de klantenservers van NS het te veel betaalde bedrag wel terugkrijgen.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 In de Randstad files op de A13 Den Haag-Rotterdam. Langzaam rijden tussen Delft en de afrit Berkel en Rode Reis. Op de A15 Rotterdam-Europort tussen Pernis en Spijkenisse 5 kilometer... door een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Dat gaat allemaal niet al te lang meer duren volgens Rijkswaterstaat. Tot zover de verkeersinfo. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Daarna een tijdje niks. En toen was ik er zomaar weer. Al had ik er niet eens iets voor gedaan. Het overkwam me zomaar, want voor carrière voel ik niks. Ik kan niet tegen die sfeer. Het simpele leven, daar komt het op aan. Voor je bekendheid was je een mens. Maar dan word je een symbool Voor jezelf ben je ongrijpbaar Het kan niet op die enorme gouden bergen Het publiek kijkt tegen je op Je wordt een werkmansidool Totdat je stem de DJ verveelt Al kan ik mij daar persoonlijk niet zo aan ergeren Zijn ze je even kwijt, dat stelt zeer weinig voor Je maakt nog steeds muziek en voor jezelf wordt het immers alsmaar beter Want de klok is slechts een grap, alleen de wijzers lopen door Maar het uurtje maakt niet uit voor het koude rillingenwerk De enige graadmeter In hun voor de lol En al honden financieel niet binnen Als ik ze maar ga in hun bol In hun bol Ik vertaal de waarheid vogels Zoals ik die ervaar Omdat ik nu de tijd neem Te zoeken naar het uiteindelijke antwoord En kleineren is in het mensdom doet graag naar, maar niemand zal me ontmoedigen. Ik ga voort, ik ga voort, alsmaar vol. De eerste keer bekend is een wereld van goud. Je kunt het niet geloven, maar ze hebben naar je uit zitten kijken. En je krijgt een schare fans die maar kort van je houdt. En eens speel je voor de die en de rest die gaat gewoon weer overlijden. Top 3 in de Vinyl 50 top 3. Armaan. Je weet het, de hippie uit de jaren 60 met liedjes als Blommekinders. En uh, niet te veel, uh, ja, Blommekinders. En uh, uh, een van hen ben ik. En natuurlijk het uh, overbekende Ben Ik Te Min. Uh, de gasten kwamen elkaar tegen, Arman en de kik. Ze kwamen elkaar een keertje tegen en dat beviel zo goed... dat ze hebben maar samen een nieuwe LP gemaakt. En uh, dit nummer, dat heette Comeback. Terwijl hij nooit is weg geweest Nee, nou ja, hoe kan je dan terugkomen als je nooit weg geweest bent? Arman dus. En um, ja, het is uh, weer een verrassende top drie. Uh, het is elke week wel weer anders. En u weet, die top drie is gebaseerd op de verkoop van uh, deelnemende platenzaken. En als u wil weten wie dat zijn... Uh, dan moet u gewoon eventjes gaan naar www.vinyl50.nl. Daar kunt u de hele lijst ook bewonderen. Kunt u kunt ook precies zien wat erin staat. Wat er nieuw is binnengekomen. Wetenswaardigheden over de artiesten. Uh, het, is, het is echt een interessante site voor muziekliefhebbers. Je kunt er ook leuke dingen te weten komen. Uh, als je mazzel hebt staat er ook direct een link naar Spotify. Dus dan kun je de nummers ook gelijk in je eigen streaming uh, muziekservice uh, downloaden of uh, afspelen. Dat is lekker makkelijk. Nummer drie dus, Armand en de Kick. En de volgende artiest is nummer twee in de top tien. En dat is Leon Bridges. Ja, nou, even een klein stukje Arman nog. Uh, Staatje en gaan we naar Leon Bridges. En de nummerheid, Coming Home. Coming home to your tender seat, loving your my one and only one. The world needs a bit of taste in my mouth, girl. You're the only one that I want. to zou hebben dat dit uh, opgenomen wordt, was uh, halverwege de jaren 60, uh, in de tijd van de Volt, En dat soort uh, prachtige dingen, dan had ik het ook geloofd. Maar het schijnt toch nieuw te zijn. Uh, Leon Bridges heet de man. Het album waar het van afkomt, dat heet uh, Coming Home. En zo heette ook uh, het nummer. En dat is een meneer die uh, typisch teruggrijpt... naar de oude soul uit de jaren, uh, halverwege de jaren 60. Uh, autosredding, dat, uh, dat soort mensen meer. Leuk dus, gezellig. En we gaan naar een, uh, een plaat waarvan het uniek is... dat hij als hoogste nieuwe binnenkomer is binnengekomen. Op nummer 1 dus. En uh, hij staat ook gelijk nummer 1 in de, in de top 3 van de vinyljaren. Of, uh, van de vinyl top 50 natuurlijk. Niet onze top 3, we moeten niet ons dingen eigenen die niet van ons zijn. Uh, Team Impala heet het uh, gezelschap... Uh, Angela zal u er straks wel iets meer over vertellen Ik weet uh, Ik heb hier alleen de muziek staan Maar ze hebben veel meer natuurlijk Want Angela is het zoveel Theme Impala, we gaan eerst dit nummer draaien Nummer 1 uit de vinyl 50 En uh, het nummer dat heet Let it happen Nog een stukje Leon Even, nou Maakt niet uit, gewoon even het, het staartje Daar komt ie Theme Impala, let it happen De vinyl 50 Team Impala heet het, uh, het gezelschap. Ja. En uh, let it happen. Nou, we, dachten, we dachten even dat de plaat bleef hangen. dachten we even. Ja. Dachten dat we was een het wel. Ja. Ja. denk had ik hem dan toch op de cup neergelegd <laughs> theme Team Impala, dus. Ja. Uh, wat, weet je weet je nog iets over te vertellen? het ja. ja, Is een uh, vijfmansband uh, uit Australië, uit Perth. Uh, bestaan uit Kevin Parker solo-gitaar en zang. Uh, Dominic Simper gitaar. Cam Avery op bas. Jay Watson keyboard en achtergrondzang. En Julian Barbagallo op drums. En de naam van de groep verwijst naar de Impala, een soort antilopen. De muziek vertoont een verscheidenheid aan invloeden. En de band ziet zichzelf als een continu vloeiende psychedelische rockband die de nadruk legt op melodieën die op dromen gelijken. De band brak in 2008 in Australië door, waar ze verschillende prijzen hebben verworven. Uh, ja. Moet ik zeggen. Ja. En het uh, uh, huidige studioalbum, wat dus nu op staat, uh, met de naam Currents, is het derde studioalbum. En uh, is uh, uitgebracht op 17 juli 2015. Dus vrij decent. En uh, ze hebben hem ook maar gelijk op vinyl uitgebracht. En dus gelijk op nummer 1. Nou, wat weer ik nog hoor. Hoppa. Ja. Hoppa. Goed, we gaan en... gauw door. Want uh, dit was nog vrij lang. Nu, hè? Ik denk, ik haal het niet qua tijd. Maar we halen het dik. het is tussen 9 minuten voor, uh, voor, uh, voor half 1. Of uh, voor half 3 moet ik zeggen. Of half 4. Nee, half 4 moet ik zeggen. En u luistert nog steeds naar. Yeah. In the en we gaan verder met ons classic album. Let's go to town, sailor. Let's go to town, sailor. Let's go, to town. No, yeah. Let's go to town. Down to the red light, let it, let it light water. At part of town. A city full of lonely days drinking for the boys With empty glasses Making passes Looking out for joys We don't want to spend The night at war With a deck of cards Ja, lekker hoor. Sailor was dat met Let's Go To Town. een van de hitjes die uh, van dit album afkomt zo was. Ze hebben een aantal platen gemaakt, maar eigenlijk uh, de, van de eerste twee LP's kwamen de hits. Daarna zijn er nog wel platen gemaakt, maar die deden allemaal niet meer zoveel. En uh, op een gegeven moment kwam de band dus terecht in het Golden Oly circuit, het, uh, het retro circuit zou ik maar zeggen. ...en gaven nog diverse reunieconcerten... ...maar uh, LP's of nieuwe CD's... ...of in ieder geval nieuwe geluidsdragers... ...werden er niet meer gemaakt. Nou, ik ben blij dat wij er dan nog één hebben. Die tweede LP heb ik ook trouwens. Ik heb er twee van. Uh, en dit is het eerste album dus uit 1974... ...van Sailor. Um, Vinyl Top 50 gaan we weer naartoe... ...en we hebben een uh, prachtig album klaarstaan. Uh, Legendary Concerts... ...North Sea Jazz... En nou uh, zit er even een klein probleem. Want normaal gesproken staat er een Spotify link op. Die staat hier niet. Maar ik heb uh, op Spotify wel een album gevonden. Of Ansela heeft dat gevonden natuurlijk. Want ik zoek niet zoveel. Uh, dat wel die titel draagt. Dus ik neem aan. Ik neem aan. Dat, dat hetzelfde album is. Wat nu dus op vinyl is gekomen. Uh, nou ja. Dit, dit is een compilatiealbum album. Ja. En. Uh, van uh, verschillende. Uh, albums die uh, uitgebracht zijn onder deze naam ja, ja. Uh, Legendary Concerts en uh, daar zitten een paar mooie namen bij. Nou, laten we eens even. Geweldig. Horen. Uh, ja. Wat heb je? Dan moet ik even naar. Ja. Uh, onder andere onze eigen oh. Jan. Ackerman. Jan Ackerman. ja. Ja. Miles Davis, Erik Vloeimans, ook weer uh, uit Nederland. Uh, Buddy Rich, Jury Honing. Ella Fitzgerald en Dizzy Gillespie. Nou, hoor, die hoor. Ella Fitzgerald wil ik wel horen, als die erop staat. Oeh, ja. Nou, laat die me horen. Dat wil oh, ik wel horen. Oh, dat was zo'n mooi concert. Daar ja. ben ik geweest. Ja, ja, ja, ja. Okay. ja die heb ik gezien. Oké. Okay. Nou, laat maar horen. Geweldig. Dat nou, nummer gaan we draaien van Ella Fitzgerald. Oh, die is mooi. Okay. Oh, die is mooi. There nou. will never be another you. Oké. Okay. Hier is Ella Fitzgerald. Oh, wacht even. Dan moet hij doen als het goed is. from to... Zingen. In ieder geval. Ach, geweldig. Wat, wat kon ze zingen, helaas is het er ja. niet. Meer. Ella Fitzgerald, en het is een hele leuke serie. Als je op Spotify ja. kijkt, uh, dan kom je in een hele leuke serie tegen En deze LP is, neem ik aan, want uh, dat kunnen we hier op de informatie zo gauw niet zien. Nee. Uh, is een compilatie van de 30 jaar uh, legendarische concerten van. Uh, een dubbel LP is het met live liveopname van Naughty Jazz door de jaren heen. Ja, precies. En, en uh, ja. Hier staan toch wel een aantal uh, zeer legendarische mensen op. Ja, waaronder dus Jan Akkerman, onder andere Eric Vloeimans... Buddy Rich, Ella Gerald. Ja, en op deze LP staan uh, hele grote namen. Onder andere Count Basie, uh, Miles Davis... Uh, Ella hebben we net gehoord, Lionel Hampton... Stevie Wonder, Stevie Ray Vaughan... B.B. King, Herbie Hancock uh, en... Uh, L. Gro bijvoorbeeld. Ja, ja. Staat er ook nog op. Nou, ik ga me Die stellen, heeft er ook, ook een keertje gestaan. Ik ga me stellen. Dan kunnen ja. we volgende week als uh, Nou, LP ik kan me twee, twee, Ik kan me in ieder geval twee uh, Noortje jazz uh, herinneren. Eentje met Ella Fitzgerald. En ik heb ik een Morty daar gezien. Dat was ook een. Uh, vond ik eigenlijk wel een cadeautje. Oké, okay. goed, we gaan verder met Sailor. Ja. En dat nummer heet Josephine Baker. Well, it's Paris again, but this time it's far, misty and cool, but alive. I've been to the sights from the Louvre to begun, just waiting for night to arrive. Under all the papers and posters I've seen, they talk of nothing else but Josephine. Down at the farley -be, that that Lusper's Haven. No! After night, I'm back in the stalls Spending my francs Like a fool The box office girl Knows me by my first name And winks at me Just to be cruel But every time That curtain goes up You see those legs And her feather fan Just drop down From her thighs to the floor Oh. waarom de band niet zo'n vreselijk lang leven althans wat platen betreft uh, was vanwege de uh, toch wel eenzijdige manier van componeren van meneer Kajanus die ook niet anderen toestonden om wat te schrijven en uh, daardoor kwam het op een gegeven moment dat de nummers natuurlijk onderling zowat uitwis uitwisselbaar waren omdat het allemaal hetzelfde klonk Vandaar dat het platensucces na nou, twee of drie platen ook wel uh, verdween. Maar dit is wel een erg leuke plaat. Hun eerste. En ook hun beste, vind ik persoonlijk. Goed, we gaan naar uh, Emiel Landman. Een man die ook weer nieuw binnengekomen is in de vinyl 50. En daar gaan we een nummer van draaien. En, uh, welk nummer wordt dat? Goodnight New Orleans. Ah, wat leuk. Zijn we daar dan? We zitten nog in Zandvoort. Ja, nou ja. Oké, okay, nou ja, maken we We maken even een hele korte reis. Oké. Okay. Jawel. Please sell me trouble in all forms and structures. Seduce and sedate me. Good night to New Orleans. In the morning we meet at the train tracks, wishing. Look at you go nu wel. Nu ja. is het wel eens verlopen. Ja. Goed, Emiel Wondman, <laughs> dat wou ik zeggen. En uh, dat nummer dat heette Goodbye to New Orleans. We zijn er nog niet eens geweest, dan zeggen we weer dag. Ja. Ook weer <laughs> nieuw binnen in uh, de Vinyl 50, dames en heren. En u weet het. Uh, wij volgen die. En wij zijn een van de eerste radioprogramma's, denk ik, in Nederland die dat doen. Uh, want uh, de, veel, hij komt meestal, de nieuwe lijst komt meestal zo rond twee uur online. Vandaar ook dat wij uh, dat niet voor kunnen bereiden, dus vandaar dat het af en toe een beetje rommelig klinkt, maar dat maakt niet uit. Wij, wij horen deze platen ook voor het, nieuw, voor het eerst, want je hebt gewoon niet de kans om het uh, vooraf te luisteren, omdat het uh, vrij strak voor ons programma, uh, misschien zelfs soms halverwege, uh, uh, online komt, ja, voor die tijd weten we niks. Goed, Emiel Landman dus met Goodbye to New Orleans. En uh, ik kijk even op de klok. Ja, wil, wil je maar nog iets vertellen over, Emiel? Nou ja, misschien wel een leuk verhaal. Oh, vertel, uh, vertel, vertel. vertel. Uh, nou, hoe, hoe dat album mij tot stand is gekomen. Uh, Landman verzamelde... Uh, allerlei verhalen... op een lange reis... door Nashville, New Orleans, Memphis... Oklahoma City en Chicago. En uh, die hebben zich... uiteindelijk vertaald in liedjes... en zijn opgenomen samen met... producer Martijn Groeneveld... van onder andere... Bloutsen. Uh, ja... Het, hij... Uh, heeft dus een, een, een... lange reis gemaakt... In, uh, in de Verenigde Staten... en heeft... Op zijn reis allerlei verhalen uh, opgedaan. En uh, je, je proeft eigenlijk wat hij allemaal meegemaakt heeft. En uh, een beetje ja, in, in zijn liedjes en dergelijke. En uh, heel kort gezegd, hij werd dronken, blut, doorregend, zielsgelukkig, doodongelukkig en verliefd. En dat allemaal op één plaat. Geweldig. Krijg je het voor elkaar? Ja, en het doet me een klein beetje denken aan het verhaal van uh, Art Garfunkel. Die te voet door Amerika reizen. <laughs> en een muzikaal dagboek maken. Hier is Sailor weer. Ja. Blame it on the soft pot. When you go down to meet the boy at the docks. With a smile on your face, feeling friendly. When you've been dancing on the top of the table. With a bottle of wine in your hand. When you're looking the guys in the eyes with a wink and a wiggle of your hips, they all go, wow, what a day, and then you're off. All... Up with your head in a mess, with the frown on your face, feeling guilty Hiding your legs in a pair of jeans with a turtleneck up to your ears. But as soon as you're out in the street where the boys Look you up and look you down. met het anders afspot. We gaan even door, want uh, de tijd begint te dringen. En ja, als je belooft dat je die hele LP draait als klassiek album, moet je dat ook doen. Dus daar komt er nog een. Nummer 1, open up the door. Ja, de deur even open. In your bed too long, I'm out of breath, I can't go on. The boys are waiting down in the street. You got to make it back to the fleet. But nothing is enough for you You gotta let me out of your bed Before you kill me stone cold dead Open up ontdoverstad en uh, ik heb nog één, één liedje en dat is het laatste liedje van onze classic album. Dan zijn we daarmee klaar en we die belofte niet gevolgd dan. Sailors night on the town. Hey there. You better get up now and clean up your place and you see there are ships in the harbor Put on your best face and turn on your lights and spray some perfume in your parlor But don't lose your head, just keep to your trade Treat him with love but only after his pain, for living is dear and so much shorter each year. So make the most of it Why, you're still young, It's the sailors' night on the town, girl, by now you should know what to do. It's the sailors' night on the town, girl, can't you hear? While you're still young Sailors and miners Or just men about town They need you like whiskey and brandy And though it may be as proud As the rooster at dawn In your bed they're like children with candy So don't be afraid Just do what you can And someday, who knows You might even find your own man So don't let your dreams gather dust from today Just make the most of it while you're still young It's the sailor's night on the town By now you should know what to do Doe je. Young... Van ons classic album Sailor met uh, A Sailors Night on the Town. En wat ik, uh, ik ga u nog een stuk laten horen van uh, een van die albums die uh, even kijken hoor. Even goed, uh, goed doen. Ja. Ja. ja, een van de legendary concerts uh, van dat album uh, wat is uitgekomen is uh, is Buddy Rich. Little Train Uh, Buddy Rich. Ja, jammer genoeg de kwaliteit niet als het best was, maar ja, daar kunnen we helaas uh, zo even snel ook uh, niks aan doen. The Rolling. Stones. Nee, joh. Eindje hey, kop. Rolling stoot. Goed, dit was uh, ons programma voor vandaag. De vinyljaar, eh, dames en heren, we hopen dat u het weer een beetje leuk gevonden hebt, zoals wij het vonden om het voor u te maken. We hadden weer uh, veel afwisselende dingen en uh, het accent lag uh, behoorlijk op de jazz vandaag. Nou ja, goed, dat maakt ook allemaal niet uit. Dat is ook lekker. Volgende week zal het waarschijnlijk weer heel anders zijn. In ieder geval, uh, dit was de Vanille Volgende week zijn we weer terug. Uh, volgende week woensdag. En ikzelf ben er weer morgenochtend om 12 uur natuurlijk. Of morgenmiddag om 12 uur met zeer fijn lunch. Dans, dank aan Angela voor al het harde werk op de achtergrond. Graag gedaan. En uh, morgen is Dolly er en meneer er ook weer. En uh, nou ja, ik zou zeggen fijne woensdag nog. Tot morgen. Daag! Tot volgende week.